Het weer. Op veel plaatsen vriest het en kan het glad zijn op de weg. In de loop van de dag kan uit de bewolking wat motregen of sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 4 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder. Morgen, en, eh, morgen tot en met woensdag blijft het droog... en daalt de temperatuur nog wat verder. Dit was het NOS Journaal. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland...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 Welkom terug als je nog zit te luisteren. En uh, welkom in een nieuwe ochtend als je net begint uh, te luisteren. Misschien wel omdat je ochtenddienst hebt. En omdat je uh, de, die wil een beetje lekker wakker worden met goede muziek. Een toffe presentator met hele mooie ogen. En dan kijk je op die webcam en dan is hij er niet. Nee, dat klopt. Want de webcam van ons programma die staat nu gericht op een andere studio. We zouden eigenlijk vanaf een nieuwe studio uitzenden. Dat is niet doorgegaan last minute. Dus we zitten in de oude studio. Maar je hoort dus het geluid van de oude studio. En je ziet het beeld van de nieuwe studio. En daar ben ik niet. Ja, dat is heel erg jammer voor jou. Want jij dacht, ik ga heel lekker wakker worden met die mooie kop van Risa, met die prachtige ogen, die prachtige schijnende ogen... die mij zo tegemoet zouden stralen. Nee, dat gaat helaas niet gebeuren. Moet je nog een weekje wachten. Of mijn foto opzoeken op het internet. Niet in zwart-wit, want dan werkt het niet. Nee, je moet wel echt kleur hebben, want dan zie je echt hoe mooi ze zijn. In dit uur gaan we praten met een DJ... die eigenlijk een tijdje lang geen DJ meer wilde zijn. Hij wilde niet meer produceren, maar hij wilde wel zorgen... dat andere mensen niet in die state of mind terechtkwamen... Daar gaan we het met hem over hebben. En ook gaan we bellen met onze eigen Noah. Ik weet dat je er thuis op zit te wachten. Jij denkt, ja, ik wil Noah horen. Ik wil weten wat voor films ik moet gaan checken. Nou, blijf dan vooral luisteren. Maar, voor nu. Genoeg praat, tijd voor een plaat. Je kent het origineel. Van Cameo. Maar je wist niet dat Corner ook een versie van had gemaakt. En dat is deze.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 You look perfect tonight. Speciaal voor een dame die in Maleisië dit aanvroeg. Kan gewoon, je kan gewoon, maakt niet uit waar je vandaan. Als je, als je in Maleisië zit en je hebt zoiets van, nou, ik wil gewoon dat horen. Dan hoef je maar gewoon maar te appen en dan gebeurt dat allemaal on request. Je luistert naar uh, Risa. Het programma waarbij we gewoon alles doen wat we zelf willen. kan gewoon, want het is uh, vroeg in de ochtend en uh, er is toch niemand die luistert van uh, BNF Dat is echt zo. Dat is niet meer. Ik, ik krijg ook nooit, nooit feedback of zo. Nee, snap ik. Het is gewoon van. Uh, <lacht> Hoe gaat het met je programma, Risa? Ja, gaat lekker. Uh, heb je het nog gehoord? Nee, ja, ik slacht te slapen. Oh ja, nee, ik niet. Nee, oké. Okay. Uh, ik heb hier te gast Joey Suki. En als jij het gevoel hebt, van die ken ik. Maar waarvan? Nou, van dit. I like to keep my eyes open and my head high. Because the whole point of it is no regrets. Transition. is the transistor, man. What the hell you want from us? Dat is uh, lekkere muziek. Ja, het is lekker voor op de vroege ochtend. Ja, ja, nou vinden wij prima hoor. Dat ja. uh, gaat bij ons goed in. Tegelijkertijd uh, was het voor jou een moment uh, dat je dacht van nou ik ben er even klaar mee. Ja, dat is wel uh, even kijken, alweer 2,5 jaar geleden of zo. Ja, en ja. toen uh, ging een andere carrière opstarten. Maar daar gaan we het zo direct over hebben. Mm -hmm. Ik ga je eerst even wat dingen uitleggen over het programma Risa. Ten eerste welkom. Mm -hmm. Was je Thank nog wakker of ben je net wakker? Ik ben net wakker. Je bent net wakker. Ja. En uh, dan ben je aanbeland bij Risa. Er zijn twee belangrijke dingen die je moet weten. Ten eerste, we werken hier met toverwoorden. En toverwoorden dat zijn woorden waarvan de redactie denkt... nou, als jij met Joey praat, Risa... dan kan het zomaar zijn dat dat woord voorbij komt. Als dat woord voorbij komt, uh, dan hoor jij... En dat houdt in dat het toverwoord is gevallen. Ja. En dan moet jij gaan dobbelen met die uh, dobbelstenen... Ah, die voor je in vorig. het bakje liggen. Ja, vorige uur is die niet gevallen. Ik heb de redactie ja. een beetje misgegokt. Ja, misschien gaat het bij jou wel vallen dit keer. Maar als ik die jingle hoor, dan uh, moet ik... Uh... Dan moet jij gaan dobbelen. Okay. En thuis ga je dan schrijven wat je denkt dat het toverwoord is. Want je moet ze uiteindelijk aan het einde van de uitzending... naar me toe sturen via de Radio 1-app. En daar kan je een Blu-ray-pakket mee winnen. Een Avengers, Avengers uh, Blu-ray-pakket. Want het is, uh, het is de maand waarin Black Panther uitkomt. Een uh, hoog geanticipeerde film. Van Marvel natuurlijk weer. Dus ja, dachten we, nou doen we een Avengers. Ja. Uh, Blu-ray setje. Maar dat alleen als de toverwoorden vallen. Wie weet vallen ze helemaal niet deze uitzending. Dat zou zonde zijn. Uh, het andere is dat we hier werken met een lieftallige assistente. Haar naam is Mai. Kijk. Uh, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ik <lacht> oh, heb je nog niet gezien. Voor <lacht> Vo <lacht> Mai kan er niet vroeg genoeg op de ochtend house beginnen. Nee, ik, was, uh, ik sta stond alweer te dansen. Dit ja, is in de stuiter, onze eigen stuiterbal. Onze, <lacht> ik zit net te denken, ik heb het altijd over Azië natuurlijk. Ik ben nu een beetje verliefd op Azië, dat weet je. Mai. Ik ben een ja. beetje gek op Azië. Worden. Ik ben ook een beetje Azië. Ja, jij bent ook een beetje Azië, half <laughs> ja. Azië. Is, is het leuk als we misschien een item gaan maken met een vaste item, met, uh, dat, we, dat we in Azië uh, dingen gaan zoeken? Ja, dat lijkt me wel leuk. Dat vind ik ook leuk. Misschien gaan we dat vanaf volgende week doen. Kan gewoon hier We bedenken hier gewoon de plekken uit. Heb jij nog een item, Joey? Uh, ik, ik kan zo snel even niet opkomen. Oh, <laughs> geen probleem, want uh, onze liefstallige assistent heeft een item voor jou. Hoor. Oh, kijk aan. En dat is? Kijk. Dat, is, dat, is dat is niet een mis. Ring. Een ring. Een ring. Ja, in Amerika. In Amerika wordt daar uh, omgevochten. Weet je ook waarom? Nee. Ja, de Superbowl ring. Ah. Die krijg je als je de Super Bowl wint. Is niet deze hoor. Dit is een. Uh, nee, is, ik dacht gewoon gewone uh, ik ring. Ik had hem groter verwacht. Je had hem groter ja. verwacht. Ik, dit hoor ik nou echt elk weekend. <lacht> nou, anyway. Uh, daar gaat het dit, dit, dit nou helemaal niet om. Waarom waar moet je het daar nou weer op brengen, Joey? Ik bedoel, flashbacks. Flashbacks. Daar wil ik het helemaal niet <lacht> over hebben. Uh, waar we het wel over gaan hebben is. Uh, is ja, American football. Want de, de Super Bowl komt eraan. Volg ja. je dat een beetje? Nee, helemaal niet. Ik helemaal ben, uh, niet. Ik volg eigenlijk geen één sport. Je volgt geen één sport. Nou, nee. Dan heb je even pech. Want er is. Uh, Lisa. De quiz. Telefoon. Oh, telefoon. Dan hebben we aan de lijn Wouter van de Boogaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent hoofdcoach van Dutch Junior Alliance. Dat is uh, een American football uh, team. Dat is het uh, Nederlands elftal onder de 19. Het Nederlands elftal onder de 19. Dus we hebben gewoon ja. een Nederlands elftal aan voetbalplayers. Ja nou ja, na vandaag wel ja. Na vandaag. vandaag is de eerste training. Dat ja. meen je niet. Is vandaag de eerste uh, ja. training en dan hang je, met, is de training, hang je ja. met mij aan de lijn en dan straks uh, zegt iedereen nou, wat is die, uh, wat is die trainer, uh, die is niet helemaal wakker. Dat ziet er rot uit. Ja. Ja. ja precies, dat klopt ja. Maar ja, het wordt sowieso voor jou een lange <lacht> dag, want superbol. De superbol is vanavond ja, dat is eigenlijk onze feestdag hè, de enige van het jaar. Is ja, ja, vertel, wat houdt ja. wat de superbol in voor de mensen die het niet kennen? Nou ja, de Super Bowl is uh, de finale wedstrijd uh, uit de NFL in Amerika. En de NFL is de Amerikaanse profcompetitie voor het Amerikaanse voetbal. Ja. Amerikaanse voetbal is in Amerika de grootste sport van alle sporten. Ja, en dit evenement is, uh, is ook op tv het best bekeken. Eendaagse uh, tv-evenement van het hele jaar. Ja, want die reclamespotjes, die kosten heel veel geld per seconde daar. Ja, voor 30 seconden ben je weet ik hoeveel miljoen kwijt, ja. inderdaad. Uh, en dat, dat op zich is al een hele competitie, want er wordt, morgen wordt er alweer van alles... Uh, worden er lijsten gemaakt en worden er selecties gemaakt van de grappigste reclames en de beste reclames. Ja. Dus dat, dat is ook al iets wat op zichzelf leeft. Hoe, uh, hoe leeft het in Nederland? Nou, wat je in, in Nederland wel ziet is dat er steeds meer Superbowl-parties gehouden worden. Ja. Dus in elke stad in Nederland is wel ergens een, is er een, of zijn er twee kroegen waar je kan kijken. Ja. ja, en dat gebeurt dan wel op zijn Amerikaans. Dus dan is er een buffet met uh, hot wings en Spirits en een groot scherm en noem het allemaal maar op. Maar ja, het is toch wel redelijk beperkt. Want die gaat er om half één s'nachts een sport gaan kijken, zondag of maandag. Uh, ja, dat zijn er niet dat heel veel. veel. Maar ja, de, nee. de liefhebber. Waar, waar gaat die liefhebber dan heen? Kijkt hij thuis of wat uh, gebeurt er? Nou, je hebt in Amsterdam, in het Hard Rock Café, dat is de oudste Superbowl-party uh, van Nederland. Okay. Uh, dat is een van de best bezochte. Uh, en Verder heb je natuurlijk ook nog, je hebt heel veel clubcontinues, waar het ook bekeken wordt, van de, de 24 Amerikaanse voetbalclubs in Nederland. Yeah. Ja, en heel veel mensen kijken ook gewoon thuis natuurlijk, want ik kijk bijvoorbeeld ook zelf gewoon thuis. Waar kijk je dan? Uh, ja, ik, ik kijk thuis, want ik zei de dag het oh, Ja, nee, ik dus. bedoel eigenlijk, wel. welke zender moet je heen om, <laughs> om dat te kijken? Dat bedoel ik eigenlijk. Uh, nou... Ik weet dat, bijvoorbeeld de BBC, die zet heel, vaak, heel veel merk voetbal uit. Daar zal het sowieso live zijn. Uh, en soms is het ook in Nederland de tv. Maar dat is, dat is altijd even afwachten of dat iemand het oppikt. Um, ja, en op internet kan je het kijken natuurlijk, hè? Oh ja, natuurlijk. Die illegale linkjes. Ja, op Reddit kan je het altijd vinden. Op Reddit gaat hij. voor uh, illegale dingen te maken. Hey, wie, wie speelt er nou eigenlijk in die Super Bowl, uh, deze, deze dit jaar? Nou, je hebt de Philadelphia Eagles en je hebt de New England Patriots. Oké. Okay. Uh, ja, in Amerikaanse voetbal heb je twee verschillende conferences. Uh, en de Philadelphia Eagles die komen uit de NFC, de National Football Conference. En de New England Patriots die komen uit de AFC, de American Football Conference. En um, ja, de Patriots zijn toch al hoge favoriet. Ja, waarom? Dus, ja, nou ja, daar speelt in principe de Johan Cruyff van het Amerikaanse voetbal, die speelt daar. Oh. Tom Brady. Ja. Yeah. Uh, en dan hebben ze ook nog ja, de beste coach ooit, die coacht hem. Uh, want uh, zij zijn de enigste die ooit samen vijf Superbowls gewonnen hebben. Oh, ja. Als coach en quarterback samen. Oké, okay, dus dat is wel een, dus, een megateam. Dat is een megateam, inderdaad. Ja. En ze spelen in het wit, heb ik gehoord. En dat is ook belangrijk. En als ze in het wit spelen, dan verliezen ze nooit de Superbowl. Nee, is dat zo? Nee, dat is echt zo. Ze hebben nog nooit de Superbowl verloren in het wit. Altijd als ze in het blauw spelen. Dus. We gaan het meemaken vanavond, eh, of eigenlijk morgenochtend, de Super Bowl En hij begint rond 1 uur, maar dat is, is een heel vol programma natuurlijk. Uh, de halftime show wordt heel belangrijk natuurlijk. Uh, extra beladen, omdat uh, uh, uh, uh, zwarte, uh, zwarte muzikanten die wilden er niet aan meedoen Omdat uh, ja, er is een hele rel uh, rond, rond het op één knie zitten... tijdens het spelen van het volkslied. Dat gaan we het nu niet helemaal over hebben. Dat is een heel lang verhaal. Uh, en uh, Justin Timberlake die neemt dat over. En dat wordt hem dan weer niet in dank afgenomen door de, door de Black Americans. Die zeggen, ja hallo, je luistert wel. Je maakt wel black music. En tegelijkertijd sta je er niet voor ons. Nou, dat is een heel ander verhaal. Ik ga jou in ieder geval uh, een hele leuke, leuke nacht wensen, Wouter. En uh, geniet vooral van, van de overwinning als het jouw team is. Ja, dankjewel. En ik wens je nog een goede uitzending. Dankjewel. Hoi, hoi. Een uh, goed stukje Amerikaans sentiment uh, voor de Amerikanen. Ik heb het over de Super Bowl, maar ik heb het ook over deze song. Veel mensen weten niet dat dit een protestlied was. Een protestlied tegen de oorlog die zo makkelijk gevoerd werd door de USA. Nee, het werd, een, uh, het, ja, het werd het volkslied van Amerika. Het nieuwe volkslied van Amerika. Born in the USA, Bruce Springsteen. De Boss. Born in the USA. Je luistert naar Risa. Hier bij NNVARA Radio 1. En in de studio heb ik de gast Joey Suki. Hallo. Hallo hallo daar. Hey, um, ja, je was... Je, was je, je bent natuurlijk nog steeds... Maar je, je was een hele, hele bekende DJ. Ja, heel uh, bekend vind ik altijd. Een beetje... Uh... Ja, ja, relatief uiteraard, maar ja. je was wel heel bekend. Ja. Stond je ook in de DJ Mac Top 100 op dat moment? Nee, nee. Die heb je, heb je dan niet uh, gehad? Nee, daar heb ik eigenlijk ook nooit echt aan meegedaan. En ik promote dat ook nooit oh ja. als artiest zijnde om daarop te stemmen. Ja. Uh, ja, is ook nooit echt een doel geweest voor mij. Dus, uh, maar het ging even goed, ging je als een speer. Ja, het ging goed, ja, zeker. het ging uh, te goed, want je was 25 jaar en toen uh, liep je tegen een burn-out aan. Ja, klopt. Als DJ. Ja, mijn eerste gedachte is dan... hoe kan je godsnaam een burn <laughs> krijgen als DJ? Want van dat is toch drum, wel een luisterleventje? Ja, precies. En dat is natuurlijk het ding... wat uh, iedereen denkt en ziet. Ja. Omdat ze voornamelijk alles natuurlijk vanuit social media halen. Wat logisch is, want dat doen we allemaal... denk ik wel een beetje. Ja. Uh, maar uiteindelijk is het wel gewoon keihard werken. En een bedrijf runnen. en ja, Het verschil is dat je niet een bedrijf... runt van één plek, maar dat je eigenlijk altijd... op een andere plek op de wereld zit. Ja. Uh, daarbij... Ja, je constant aan moet passen aan uh, andere tijden, andere mensen... andere culturen, andere eten. Uh, ja, klinkt dan natuurlijk heel erg zeurderig als ik het zo zeg. Ja, je bina. Uh, nou, nou, wat moeilijk heb je ja, gehad, zeg. Jeetje ja, mina. precies. Alleen, uh, ja, het is wel nou zo dat ons lichaam daar niet helemaal voor gebouwd is. Nee. En uh, op een gegeven moment, als je dat te lang doet... dan uh, zegt je lichaam gewoon, uh, het is mooi geweest. Het ja, is wel toevallig, want we hadden gisteren iemand uh, in de studio... Justin Prime, die is mm -hmm. precies hetzelfde overkomen. Ja. Uh, die is daar zelfs heel depressief van geweest. Uh, ja. een tijdje uh, op, op zijn eigen bank gelopen. Uh, een half jaar geloof ik of zo, uh -huh. had hij het over. En daarna is hij toch maar weer de studio gegaan om toch te produceren. Uh, jij hebt het uh, voor een langere tijd afgesproken. Ja, ik was er eigenlijk uh, helemaal klaar mee. Als in uh, ik ben echt iedereen gaan ontvolgen die ook maar enigszins met de muziekindustrie geconnect was. Ja. Uh, want ik wilde er gewoon niet mee geconfronteerd worden. Uh -huh. uh, dat is dus, wel een behoorlijke tijd zo doorgegaan. En toen heb ik eigenlijk een beetje uh, het normale leven weer opgepakt. Zoals, uh... En wat is dat, het normale leven? Ja, een uh, normale baan zoeken. Dus eigenlijk gewoon negen tot vijf, negen uur of acht uur was bij mij... Uh, inklokken letterlijk, was een fabriek. Okay. Dus acht uur inklokken en om vijf uur uitklokken. En uh, in die, tussen die acht en vijf uur gewoon hetzelfde, hetzelfde werk doen elke dag door. ja. Yeah. En dat heeft me eigenlijk achteraf gezien een beetje therapeutisch geholpen. Uh, nou, omdat je daar, ik stond met twee mensen op de werkvloer. Uh, we waren altijd wat ouder. En uh, die ene stond er al 25 jaar en de andere, maar ja, ik geloof al 10 jaar of zo. En eentje daarvan was toevallig de moeder van een jeugdvriend van mij, die bij mij in het voetbalteam zat. Okay. En ik weet nog goed dat ik daar de eerste dag binnenkwam om te werken. En uh, toen zei die vrouw tegen mij van, uh, mijn zoon geloofde niet dat jij dit was, die hier kwam werken. <laughs> okay. En toen zei ik jou ja, sowieso dan: ja, omdat je die DJ bent en je reist heel de wereld rond en uh, ja, geld zat en noem het allemaal maar op. Uh, ik zeg ja, nou ja, ten eerste dat geld zat, uh, daar houdt het heel snel op. Ja. Um, de grote DJ, ja, het ging goed. Ik heb veel gereisd en uh, veel mooie dingen mogen doen en zo. Maar uh, ja, toen was ik alweer een jaar of zo nadat ik zeg maar geconstateerd was dat er iets heel erg mis was. Ja. Dus zei ik van ja, ik wil eigenlijk, eigenlijk hunker ik gewoon naar een doodnormaal saai leven. Daar komt het uiteindelijk op neer. En toen hebben mijn ouders destijds aangemoedigd om dus die fabriek in te gaan. Om gewoon even een maand, of was het was drie maanden, was eigenlijk een tijdelijke baan. Ja. Om daar even te levelen met de society. En gewoon eens weer even te snappen uh, hoe, ja, hoe de wereld in elkaar steekt eigenlijk. En snapte je dat dan? Na die drie maanden, is, die drie maanden zijn het uiteindelijk zes maanden geworden. Omdat ik het zo leuk vond. Ja. Uh, en toen daarna uh, snap ik het wel weer. Uh. Want wat is het leven nu? Simpeler. Simpeler? Ja, en uh, vooral uh, meer rust. Dat sowieso. En veel meer genieten. Veel meer genieten? Ja. Oké. Okay. Oh, nou, oh is kijk aan. Ik moet pappen. iets gaan dubbelen. Ja, thuis Dobbelen. ga je meeschrijven natuurlijk. Wat was nou het toverwoord wat viel? En hier wordt gedobbeld. Uh, moet ik het zeggen? Of, ja, ja, dat is belangrijk. Dat is elf. Als, als kan ik het niet, kan ik niet uitvinden wat het was. Ja, dat is elf. Het is 11. Dan gaan we heel eventjes de kluis voor je openmaken. Kijken wat er uh, om een nummer 11 zit. Dat is een. Uh, dat is, nou, dat is ook wat. De Week van het Vergeten Kind. Uh, wist je dat? Dat de Week van nee. het Vergeten Kind was? Nee. Nou, Mai wist het wel. En die ging de straat op. Deze week was de Week van het Vergeten Kind. Nou kan ik me voorstellen dat elke ouder wel zijn kind is vergeten. Zo is mijn moeder mij bijvoorbeeld vergeten in Luxemburg, midden in het centrum. Oeps. Ik was benieuwd of de ouders van tegenwoordig hun kind nog wel eens vergeten. Ben je je kind wel eens ergens vergeten? Ja... Uh, ik was een paar jaar geleden met mijn dochter in de winkelstraat. Toen was ik schoenen aan het passen en ik was mijn dochter kwijt. Maar uh, gelukkig vond ik haar na tien minuutjes uh, weer terug bij de ijskoopboer. En toen kreeg ze een ijsje. Vergeten. U bent nog nooit een kind vergeten. <laughs> Wat is het gedaan dan? Nou ja, het is nog maar het begin, hè? En uw mam? Ja, die is hem wel een keer vergeten. En waar was ze toen? Dat was gewoon een keer op schoolplein om hem op te halen. Ja, dat was maar heel kort. De vader was met toen, toen was mijn moeder vergeten om te zeggen om het tegen mijn vader te zeggen. Oh. En heb je lang gewacht of niet? Nee, niet echt. Nee? Is papa je wel eens een keer vergeten of niet? Ja. Vergeten kwijtgeraakt hè? In een winkel, in een mediamarkt. En waar was ze te vinden uiteindelijk? Nou, een uh, grote sterke beveiliger had hem gevonden. Well, on the playground, it does happen. Yeah. yeah, it does happen, you know, like when you don't look and then they hide somewhere else and then they get lost and of course it's like these maybe 30 seconds that for you feel like 5 minutes and you go like, oh my god, where is this child, where is it? Oh no, I lost it. And then, yeah, so it, it does happen, yeah. Ben ik mijn kind eens dus vergeten? Nee, volgens mij niet, nee. Verloren, Verloren. nee, bedoel ik, nee, ik ben... Uh... heeft uw kind echt goed, uh, goed in het zicht? Uh, ja, nee, ja, je hebt wel zet je even omdraaien, Even kijken waar zijn ze maar verder uh, nooit echt kwijt. Nou, niet echt kwijtgeraakt. Maar ik had wel een keer dat ik met mijn zoontje in de supermarkt was. En die wilde heel graag uh, toetjes met heel veel suiker. Toen zei ik, nee, dat gaan we echt niet doen. Dat, uh, dat wil ik gewoon niet. En toen zei hij, nou, dan blijf ik hier staan. Toen zei ik, nou, oké, okay, is goed. En toen ben ik zelf gewoon weggelopen. Ja. Is mama jou wel eens vergeten ergens? Nee. Nee, weet je het zeker? Nee. <laughs> <laughs> nou, alles te hebben gehoord... Blijkt maar weer dat het best wel meevalt. Laten we vandaag nog wel even stilstaan bij de kinderen die echt worden vergeten. Risa. <tied> you must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.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 En uh, ja, heb weer eens liefdesverdriet. Het zit nooit, zit nooit mee met die gast. Het is altijd moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, op een gegeven moment leer je daar ook om gewoon gedachten te zeggen. Er is hij zelfs zo goed in geworden dat hij eigenlijk vindt dat hij het te goed is. En toen heeft hij, dacht hij, nou maak ik er ook een liedje van. En dat uh, speelt hij tegenwoordig af gewoon. Elke keer als hij iemand gedachten zegt, zeg ik ja, dag, hier, uh, een liedje voor je. Denk ik dan, Joey. Nou oh, heb ik de microfoon niet aanstaan? Nee, oh, hey, ik dacht microfoon. dat ik het lampje brand niet. Nou ja, nou, dat, dat denken veel mensen bij mij. Ja. Hey, um, hey, uh, je, je, je, je had een burn-out. Ja. En vervolgens ging je in een fabriek werken. Ja. En vervolgens dacht je van ja, dit is wel heel erg grounded ja, dat, is bijna, dat klinkt bijna een hipster, man. Ja, echt, hè? Ja, dat Het is had ook je een beetje trending, hè, om een burn-out hebben. Dat... Nee, <laughs> een baard zit er bij mij niet in, nee, Ook niet zo'n mannenknotje? Dat je nee. Van, uh, nee, ook niet. Dat je heel ambachtelijk in die fabriek uh, ook, uh, <laughs> stond te schaven. Dat ze zeiden, nee, dit is metaal, joh, moet je niet doen. Ja. Nou, oké, okay, maakt me niet uit. En, uh, maar op een gegeven moment denk je, van, ja, ik wil toch wel weer iets, iets ja. doen in de industrie. Nou, ik merkte vooral uh, na een tijdje daar te gewerkt te hebben... dat ik ten eerste heel erg leuk vond om gewoon uh, daar te werken... en om gewoon weer structuur in mijn leven te hebben en zo... Ja. En uh, ik merkte al snel na een maand of twee, drie of zo... dat ik dat alles weer een beetje begon te prikkelen als in ik wil meer dan dit. Dus ik, ik ja. was al wel snel achter van in de fabriek word ik niet vrolijk. Nee. Dus uh, toen dacht ik van nou oké, okay, dus het is wel iets ambitieus of zo. Of ik wil meer of groter of iets, maar wat dan? Nee. Dus toen uh, was eigenlijk de eerste logische, volg, uh, logische stap voor mij van ja, muziekindustrie. Ik denk van ja, dat is eigenlijk toch ook wel interessant... zolang ik niet heel die aandacht en zo erbij krijg. Want ja. daar was ik wel echt klaar mee. Uh, en toen kreeg ik eigenlijk ik kwam iets op mijn pad om bij een platenlabel te gaan werken als uh, product manager. Oké. Okay. Toen heb ik uiteindelijk nog een jaar gewerkt daarna. Dus na de fabriek ben ik naar, bij een platenlabel gaan werken. Ja. Yeah. En mijn doel was toen ik daar binnenkwam, was eigenlijk echt om een vast contract te krijgen. Dus om gewoon, uh, ja, zoals elke persoon deze aarde, zeg maar, een vaste baan, een vast contract en yeah. uh, that's it. Ja. Yeah. En gedurende dat jaar ben ik eigenlijk ook met artscoaching begonnen. Mm -hmm. Maar meer gewoon, ja, voor de lol en om te kijken of al voor beho behoefte aan was. En uh, ja, low effort zeg maar. Ja. Yeah. Dus, uh, dat Lekker doen. Die... Lekker low-effort coachen. Uh. Ja, precies. Gewoon Eigenlijk gewoon nou, één dagje in op, de week. Zet hem op, jongen. Ik zit, uh, ik zit hier <laughs> als je me nodig hebt. Ik ben even een filmpje aan het kijken. Ja, ja. nee, Het was één dag in de week. Ik werkte vier dagen in de week bij het label. En één dag in de week voor mezelf. Het en, uh, bij het label? Bij Beerself was dat. Okay, Beerself yeah. Music. En, uh, toen in die dag is het eigenlijk meer gaan groeien. En Toen merkte ik ook in dat jaar dat alles weer meer begon te... Ja, dat ik nog meer wilde en dat ik meer ging bouwen en mm -hmm. bouwen tot het op een gegeven moment op een punt kwam dat ik het zo druk had met coachen... en ook nog het label erbij deed, dat ik dacht van ja, ik zit nou weer op zo'n kantelpunt van... Ja, dat je straks weer een burn-out. Uh, nou nee, daar was ik op dat moment niet bang oh, voor. Okay. Want ik denk ook niet dat het bij mij aan de werkdruk heeft gelegen. Waar lag het dan? Aan uh, het feit dat ik gewoon echt niet gelukkig was in de positie waar ik stond. Ah, en dat ben je nu wel? Ja, bij mij is het gewoon echt... Ik ben te lang doorgegaan met iets waar ik niet gelukkig van werd. Poeh. En Achteraf is dat eigenlijk ook geweest omdat ik er nooit zelf bewust voor heb gekozen om DJ te worden. Het klinkt heel ja. raar. Je was producer en ja, toen kon producer. je geld verdienen met, met DJ. Nee, ach, andersom. Ik ben uh, DJ geweest of begonnen bij mensen thuis, bruilofjes, uh, dat ja. soort dingen, kinderfeestjes. En toen uh, lokale kroegen, ja. toen ben ik muziek gaan maken. Ja. En toen ik muziek meer ga maken ben ik ja, in clubs in Nederland terechtgekomen. Ben ik bij jou bij Phoenix terechtgekomen. Ja. Toen ben ik uh, op een gegeven moment internationaal gegaan. En toen kon een samenwerking met Hardwell. En toen Tomorrowland en toen daar. Het ja. gaat steeds stapje bij stapje groter, groter, groter. groter. Ja. Maar dan praat je over een tijdsspan van tien jaar. Ja. Dus dat is niet iets wat van de een op de andere dag uh, ja. gebeurt. Terwijl jij gewoon lekker een plaatje wilde draaien in de kroeg. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Alleen omdat de mogelijkheden op mijn pad kwamen. En ik dacht van ja, weet je wel. Ik heb het eigenlijk best goed. Uh, ik verdien ja, best makkelijk tuurlijk. mijn geld. zo. Ja. En uh, ja, ik, ik heb een goed leven. Want de rest moet op elkaar werken. En ik kan muziek maken en de wereld rondreizen. Ja. Um, maar achteraf gezien. was op dat moment natuurlijk niet. Maar achteraf gezien bleek dat hele leven gewoon niet bij mij te passen. Als in uh, bij mijn persoonlijkheid. Hoe coach je een artiest? Uh, begeleiden vooral. Heel erg veel uh, sturen en inzicht te geven. Op wat voor manier? Geef mij eens een inzicht. Werkt het voor iedereen of alleen uh, DJ's? Nee, nee, ik, nee, ik okay, denk. Nou, ik, ik werk hierbij, ik, ik werk bij Bier Vara en ik ook, ook bij Fenix. Mm -hmm. uh, goed betaalde baan, daar ga ik niet over liegen. Mm -hmm. uh, niet, niet, ik zit niet in de top. Hè? Ik ben geen, ik ben geen, geen uh, Giel Beelen. Die zit ook niet meer in de top trouwens. Uh, Edwin Evers. Edwin Evers, ik ben geen Edwin Evers. Mm -hmm. uh, uh, ik ben ietsje beter, maar ik krijg niet zoveel betaald, merk ik. Mm -hmm. Dat maakt ook voor de rest niet uit. Dan gaat het helemaal niet om. Maar het gaat meer om het feit van oké, okay, dus ik zit zo in zo'n positie, ik zit op vijf uur morgen. Laten we eerlijk zijn. Dat is ja. niet de positie waarvan je ja, zegt van nou, ja. he, de, de, de, de, de, ook nog eens op zaterdag zondag. Nou, het was eigenlijk een van de eerste dingen die ik me afvroeg toen oh, ik binnenkwam. Toen jij ja. zei van ja, ik zit hier dus elke week en ja. uh, voor mij was dit al een ding dat ik om kwart over vier op moest staan en hier naartoe moest ja, rijden. Ja. Maar wat ik me heel erg afvraag is worden jullie hier echt oprecht gelukkig van? Als in uh, zit jij hier nu op de is dit de plek waar je nu wil zitten op dit tijdstip? Of ja. is het lig je liever naast je vriendin of vrouw in bed? Of uh, ja, ik, is, ik, ik, lig, ik lig inderdaad uh, liever naast een vriendin in bed, maar dan moet ik echt een heel stuk reizen. Maar uh, <fijst> dit is natuurlijk niet het ideale tijdstip. Maar als je me vraagt, word je er gelukkig van? Mm -hmm. Als ik hier zit, zo gauw als die microfoon aangaat. Dan word je gelukkig. Dan ben ik heel gelukkig. En ja. nou, dan is het de juiste plek. Ja, nou, niet, ja maar het is wel een, een tering tijdstip. Ja, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Okay, Kijk, maar uh... Coach mij nu eens <laughs> na dat succes van, van dat ik. Een dat ik, middagprogramma, daar ben ik, ben, ben ik altijd tevreden. Rond vier uur. Ja. Tussen vier en zes uh, op uh, radio 2. Nou, dan ga je eigenlijk doelen stellen. Stel okay. dat wil je heel graag. Je wil heel graag een ja, programma van 4 tot 5. Ja, ja. Dan ga je doelen opstellen. 4 tot 6 graag dan. Of 4 tot 6. Dan ja. uh, ga je doelen stellen. Lange termijn doelen. En dan ga je eigenlijk opbreken in korte termijn doelen. Okay. Zodat het uh, ja, digestible verteerbaar is. Uh, okay. Dat je het makkelijker kunt behalen eigenlijk. Ja. En dat je elke dag ook een doel hebt voor jezelf. Van, nou, dit moet ik doen om uiteindelijk naar die big picture te werken. Okay. Omdat bij heel veel mensen... Uh, die hebben wel een big picture, yeah. maar dat blijft vooral in hun hoofd hangen en die weten ook niet hoe ze daar uiteindelijk moeten komen. Yeah. Want ik wil ooit profvoetballer worden, maar ja, die weg is, daar gaat niet van de een op de andere dag. Daar ja. zit een heel, heel lang traject aan vast. Yeah. Hoop trainen, bla bla bla. Nou, dat ga je op een gegeven moment lange termijn doen stellen. Dan ga je kijken van, nou, wat moet ik uiteindelijk allemaal te kunnen of doen om dat te kunnen behalen. Ja. Wat voor kwaliteit moet ik hebben? Of moet ik een stukje netwerk hebben? Of uh, moet ik mijn leven aanpassen om zoiets te gaan doen? Volledig afhankelijk van wat dat doel is. Ja. En dat ga je downscalen naar... Ja, uh, haalbare doelen per dag of per week. Dat je elke week kunt gaan zitten bij je met jezelf... op zondagavond en zeggen van... oké, okay, ik moet uh, elke week twee gesprekken hebben met uh, belangrijke mensen in de radio-industrie. Uh, om een beetje te wow. netwerken en zorgen dat ah, je uh, in de Pixel komt. Ja. En ik moet elke week en uh, zoveel uur aan mijn radiotechnieken uh, werken... om ja. beter te worden. Ja, dat en... doe ik echt helemaal geen reet aan. Nee, ja, dat, dat is ik uh, Het wordt ja. ook niet beter. Het wordt nee. echt, het, je merkt gewoon dat het afneemt eigenlijk. Ja, ja. Ja. Okay, ja, Maar zo kun je dat zeg maar... Um, dan wordt het makkelijker haalbaar voor jezelf... Ja. Um, ja, en dan, dan groei je toch heel hard zonder dat je het door hebt. Want het is voor jou heel makkelijk haalbaar. Twee gesprekken met iemand ja, in de industrie. Uh, even een paar keer iets oefenen of wat jingles maken. Ik wil even ja. kleine, kleine stukjes. Maar als je dat een jaar lang doet, heb je echt een gigantische stap gemaakt. Klinkt een beetje als, als, als een trainingsschema. dat, ja, dat is het eigenlijk ook. Dat ja. je denkt van nou, ik, ik begin gewoon met één kilometer lopen ja. op een... Ja, een, nou, nou eindelijk is het zo, je moet het zo zien... Um, Mensen willen topsporter worden, maar je kunt geen topsporter worden... zonder kaart te trainen en elke dag voedingsschema's te volgen... en een coach te hebben die zegt van... oké, okay, dit gaat goed, dat gaat fout, dit moet je versterken, dat moet je versterken. En ik doe exact hetzelfde, alleen dan voor artiesten... en bekijken we de carrière van de artiest. Oké, okay, dat vind ik wel. Goed, oh, ja, hallo. Nog, Nog even Vorige uur geen eentje en nu uh, twee achter elkaar. Ja, het wordt voor jou weer uh, dobbel inderdaad. Twee. Twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee... Oh nee, dat is Mel en Kim. We gaan even <tiedacht> kijken wat er in de kluis zit. <tied> Komen we toch weer op die uh, Superbowl uit, want het is uh, Superbowl Evening vanavond. Je hebt het natuurlijk al een beetje meegekregen uh, als je het begin van het uur hebt gehoord. En daar treedt inderdaad op Justin Timberlake. Nou, daar is een recap over gemaakt... I'm here to present the first ever Teen Choice Decade Award To the artist who has dominated the world of entertainment In the last 10 years Justin Timberlake I'm bringing sexy back music videos fashion whatever jt takes on he dominates to the cars. Sexy, huh? Justin Timberlake uh, finally confirmed what we already knew Jessica Biel is pregnant. Congratulations, Justin and uh, Jessica. You can let me make up for the things you lack. Like. Yeah. Cause you're burning up, I've gotta get it fast. one of the most influential people in the world and GQ magazine crowned him the most stylish man in America you think about Justin Timberlake for halftime at Super Bowl. It'll be his first time being at the Super Bowl since the Janet Jackson nipple gate back in 2004, where he was the one who ripped her dress and exposed her nipple. Get ready? You ready? Uh, yeah. I'm bringing sexy back. Yeah. Your motherfuckers watch your eye attack. Yeah. If that's your girl better watch your back. Yeah. Cause you're Open me and up for me? Massive bag. Yeah. Take it to the chorus. When are you gonna make some more music? All right, you know what? That's it. Right. I don't. I'm trying to take this seriously. I'm trying to take this seriously. Go ahead, be, go, hey, be, go, hey, be, go, hey, be gone with it. Go ahead, go, hey, be, and gone go it. be gone with it, it. Sexy, go, be go it. Go ahead, go, be gone with it. make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, up Go ahead, go go go, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Sexy, ja. Nobody else on the planet can touch his 9 Grammy Awards, 4 MTV Video Music Awards, 4 Emmy Awards en 3 People's Choice Awards. Justin Timberlake Hij staat uh, vanavond, vannacht voor ons. Staat hier de Super Bowl halftime. En dat is een big event hoor. Als je daar staat, dan word je bekeken door zo'n beetje. Uh, 1 of 2 miljard mensen die uh, allemaal meekijken. Dat is uh, voor elke artiest belangrijk. Justin Timberlake die heeft het een tijdje geleden heeft hij het een beetje verpest. door een uh, stuk van een jurk van Janet Jackson af te rukken tijdens halftime. Nou, dan moet je in Amerika uh, zijn. De, de tepel werd bedekt door een, uh, door een metalen ster. En uh, toch werd daarna werd Janet Jackson helemaal kapot. Pot Dat is ze nooit van de leven vergeten. Sterker nog, ze heeft nu al aangekondigd dat zij echt niet in de halftime show zit, want die wil dat nooit meer meemaken. Ja, Justin Timberlake die kwam er wat beter vanaf. Van, ja, Zo seksistisch is het natuurlijk. Ze deden het beide, maar Jenny Jackson werd gestraft, want zij had een tepel. Goed, Joey, Suki. Yes. een beetje filmliefhebber. Uh, ja, best wel. Ja, Komt goed uit, want het is tijd voor Spotlight. Met Noah Johannes. Hey Noah. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, jij hebt weer films gekeken deze week? Ik heb heel veel films gekeken deze week. En mijn tip voor mijn tip voor de week gaan wij even een, een, een waar gebeurde duik in de geschiedenis nemen. Oh, vertel ik dacht, dat vind ik wel even leuk voor de zondag. Dat ja, vind ik ook leuk, ja. Ja, geschiedenisles. Ja, toch? Oh, ja, ja, We gaan even een geschiedenislesje doen. We gaan naar 1971. En de Washington Post komt op dat moment in het bezit van de zogenaamde Pentagon Papers... En dat zijn geheim gelekte overheidsdocumenten waaruit blijkt dat Amerikaanse presidenten al jaren het volk voorliegen over zogenaamde successen tijdens de Vietnamoorlog. Ja ja ja ja ja. En het Witte Huis met niks aan het hoofd wil natuurlijk niet dat die papieren gepubliceerd worden. Uiteraard. Dus dat stelt hoofdredacteur Tom Hengs en uitgever Meryl Streep... voor een heel grote uitdaging. Persvrijheid, het voortbestaan van de kranten aan oh, de ene oh, kant... Oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Um, een mogelijke fittie met het Witte Huis... Oh, en een gevangenisstraf oh, aan jezus. de andere kant... Ja. Nee, dat wil je niet, hè? Nou, Steven Spielberg die heeft dat heel mooi en meeslepend en een tikkeltje over de top verbeeld in uh, de nieuwe film The Post. Een Oscar-genomineerde film, zeg ik er even bij. En um, ja, wat mij betreft een absolute aanrader. Want er zitten prachtige acteerprestaties in van Tom Hanks en Meryl Streep. Allebei helden, wat mij betreft. En het is best wel eigenlijk. Het speelt zich af in 1971. Maar als je hoort fake news, een intimiderende president, een vrouwelijke uitgever die zich staan moet houden in een harde mannenwereld. Het is eigenlijk best wel heel actueel, toch? Ja, jeetje, dat is lijkt wel op formaat gesneden door die Spielberg. Ik wou net, nou ja, hij heeft hem ook niet voor niets op dit moment uh, uitgebracht, denk ik. En dit zijn van die films, weet je wel, mijn hart gaat er echt sneller van kloppen. Ik ben echt een zakker voor van die journalistieke films met ja. razende reporters en zo'n scoop en een overheid dat daar dan uh, tegen ingaat. En het, het is dan misschien geen actiefilm. Maar je blijft wel tot het einde echt geboeid kijken. Want de spanning, spanning spat echt van het scherm. Dus wat mij betreft ga je deze week lekker naar The Post. The Post, daar moeten we met z'n allen dan heen. Nou, is dit, dit, duidelijker. Heb je nog iets anders? Of zeg je, nou daar laat ik het bij. Nou, heel kort dan. Ik ben deze week op het IFFR geweest. Het Internationale Filmfestival in Rotterdam. Ja. En ik heb daar uh, The Florida Project gezien. Ook Oscar genomineerd. En Guillermo del Toro's The Shape of Water. Voor heel veel Oscars genomineerd. En dat zijn beide films waarvan ik ook zeg. Hou die eventjes in de gaten. En dan gaan we zeker een keer op een zondagochtend. Of misschien binnenkort wel een middag tussen 4 en 5. Gaan we daarop uh, daar terugkomen. Oké, okay, nou, ja. <laughs> je hebt goed geluisterd. Vind ik, <laughs> <de eerste keer. laughs> ik, heb, ik heb gezellig meegeluisterd. Als jij uh, tussen 4 en 5 of 4,6 gaat presenteren. ga ik natuurlijk gewoon gezellig met je mee. Tuurlijk, want het wordt voor jou ook een stuk makkelijker dan zo in de ochtend Precies. opstaan. <laughs> ik je ga jou Ik wil je heel erg uh, heel erg bedanken. nou En ik spreek jou volgende week. Tot volgende week. Doei, hoi, Doei. Hoi. In de studio heb ik nog steeds Joey Suki. Ja, je, je bent uh, door een burn-out ben je op een gegeven moment gestopt. Uh, nu ben je coach. Hoe heet, hoe, ja. hoe heet je bedrijf? Artist coaching. Artist coaching. Dus ja. uh, artiesten die nu zitten te luisteren, die weten... dan uh, kan ik daar uh, mijn carrière uitplannen. Ja. Maar uiteindelijk besloot je toch weer muziek te gaan maken. Klopt. Het, het kruip waar het niet gaan kan. Eigenlijk wel, ja. Want ja. Uh, die passie is echt lang weg geweest. Ja. En uh, ja, die is toch weer heel langzaam aan teruggekomen. Ik denk dat het echt twee jaar heeft geduurd. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je wel, was rond afgelopen kerst eigenlijk. Ik dacht van, nou weet je wel, ik sluit me gewoon een keer op uh, in mijn kantoortje thuis. Ik heb geen studio meer. Dus ik heb gewoon een, uh, een studiokoptelefoon had ik nog opgezet. Plaat gemaakt in een dag eigenlijk. En toen dacht ik van, ja oké, okay, ik kan er nou niks mee doen. Maar ik kan hem eigenlijk ook gewoon uitbrengen. Ik heb nog steeds een eigen label. Dus ik denk nou dat kan, dat kan makkelijk. Ja. En toen dacht ik van, nou oké, okay, dan kan ik die plaat releasen... maar dan kan ik er ook voor mijn coachingbedrijf iets mee doen. Als in, ik laat gewoon het traject zien wat er nou gebeurt... tussen het moment dat die plaat af is en het moment dat de plaat uitkomt. Dus de promotie, de marketing, al die, al die trajecten die daar tussendoor spelen. Ja. Hoe gaat dat nou in zijn werking? Wat gebeurt daar nou precies? Dus daar heb ik eigenlijk een instructievideo, hoe je het wil noemen, heb ik ja. gemaakt. Elke week een video gelanceerd uh, om te laten zien wat ik die week heb gedaan. Ja. En verder op social media ook de tussentijdse standen eigenlijk... elke keer doorgegeven aan uh, mijn volgers. Wat is je social media? Um, op eindelijk alles at Joey Shuki. Oké, okay. dus uh, dat is nog. Ik heb wel ad Arts Coaching aangemaakt, maar ik communiceer bijna alles op at Joey Shuki. Oké, okay, nou dan gaan we daarbij laten. Ja. Ik ga jou bedanken. Ik ga ja, ook, hoor, je ik ook. Ga gewoon ook draaien dan. About me heet hij oh trekken. Ja, klopt. Ja, dan gaan we daarmee afscheid nemen. Dankjewel dat je hier bent geweest. Ja, jullie ook dankjewel voor En uh, we gaan kijken of ik op Radio 2 terechtkom. <laughs> ja, <is> goed. Dankjewel. <laughs> en uh, jou spreek ik volgende week. Hoi.